Tuinfluiter, een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek en de Tuinfluiter zingt van Jos van Manen-Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het twaalfde en laatste deel. Nadat mijn vader en Marion elkaar gevonden hadden, stond hij voor de taak mijn grootmoeder van zijn voorgenomen huwelijk op de hoogte te stellen. Nico, papa nou! Inge, papa komt zo. Maar waar is die dan? Maar dat weet je toch. Papa is op de fabriek. Nou, kom, uh, Inge, ga spelen, hè? Goedenavond. Papa! Ah. Ik blijf maar moet zich wat zaken afhandelen. Zij zo gaan niet. Dag kleine meid van me. Hm. Zo. Hé, hey, wat is dat nou? Ik ben je nog niet in bed? Nog niet? Misschien al zo lang weg, papa. Ja, weet je niet waar ik gisteren geweest ben? Nee. Papa is geweest bij juffrouw Oh, Waar mocht ik dan niet mee? Je mag de volgende keer mee. Wanneer dan? Misschien, misschien morgen al. <tacht> ja, als je nou naar de bed gaat, tenminste. Nou, hup. zoentje. Kom je dan nog een verhaaltje vertellen? Nee, ik moet eerst even met... Uh... Met je grootmoeder praten. En dan kom ik bij je. He? Zoentje voor grootmama en de bed. Goed Slaap zo. wel, kind. Ik kom zo bij je. Maak je dat kind nu niet blij met een dode mus, Renier? Een dode mus, mama? Je zegt dat je morgen alweer naar dat... dat meisje gaat. Mama, ik ga morgen naar dat toe met Inge. Is dat niet? Grenier. Mama, ik ga haar trouwen. Grenier. Niet meteen, maar nog wel deze zomer, mama. Dat kun je mij niet aandoen. Ik dacht nog wel dat u de mogelijkheid van een erfgenaam op prijs zou stellen. Maar niet van je gewezen huishoudster. Denkt u dat adel in een naam zit, mama? Je hebt je door haar laten impalmen. Ik verkies een vrouw die van mij houdt, die om mijzelf van mij houdt, mama. En wat dat, dat, dat, dat impalmen betreft. Ik heb die moeite gedaan. U zult zich over haar niet hoeven te schamen. Ik denk aan je toekomst. Jouw zoon zal een nieuwe schakel vormen in een even oud en adellijk geslacht. Oh, ik kan de gedachte niet verdragen dat zijn moeder zonder afkomst, zonder geschiedenis... Mama, ik heb u altijd gerespecteerd. Maar, maar waag het nooit meer iets te zeggen ten nadelen van Marjom of... als God ze ons wil geven van onze kinderen. Oh, oh mama, waarom laat u mij dit zeggen? Ik, ik, ik wil het niet, ik... Ik wil geen veten tussen ons. Vergeef me. Het, het spijt me voor je mama dat het zo moet lopen. Je bent nog jonger en hier. Als je mijn leeftijd hebt, leer je niet gemakkelijk. Ik zal het proberen. Breng dat meisje hier... Ik zal het proberen. Nadat mijn vader met mijn grootmoeder had gesproken, kwam hij zoals hij beloofd had naar me toe. Papa. Ik dacht dat je al langs liep. Je zou een verhaaltje vertellen, papa. Ja, tuurlijk vertel papa een verhaaltje. Maar dan moet je één ding beloven, dat je wel flink gaat slapen voor als we morgen naar Marjon gaan. Anders heb je toch van die kring onder je ogen en dan denkt ze dat papa niet goed voor je zorgt. Ja, ik ga heel goed slapen. Met die lieve meid. Oh. Zeg, zou je het fijn vinden als we weer in een gewoon huis gingen wonen? Jij en ik, net als vroeger. Komt mijn jongen nou ook weer terug? Je voor trouwen. Oh. En heb jij een hele lieve moeder. Net als alle andere kindertjes. En vindt mama dat ook goed in de hemel? Mama hield veel van mij Ik weet zeker dat ze, jou, dat ze jou en niemand liever had toevertrouwd dan haar. Fijn. Waar gaan we dan wonen? even over nadenken uh, papa denkt dat hij een nieuw huis laat komen helemaal opnieuw laat bouwen alleen voor ons drietjes goed ja. zoen en slaap op paas zondag deed mijn vader beleidenis Ik mag de eerste zijn om u geluk te wensen met uw bevestiging tot lidmaat van de kerk. Ik hoop dat het geloof u tot een kracht zal zijn in uw toekomstige leven. Dank u wel, dominee. Ik zie dat er nog veel meer mensen zijn die u willen geluk wensen. Ja. Gelukkig wenst. Geluk wensen. Dank u wel. Wow. mijn uh, mijn hartelijke gelukwensen. zo en daar zie je mario ook dag meneer dus jullie hebben de vriendschapsbanden van aangehouden sinds verleden jaar sterker nog, sterker nog, we wilden het eigenlijk geheim houden maar maar en ik gaan deze zomer trouwen trouwen wat een verrassing van harte dat is dan een, een dubbele geluk Meneer van hierwaarde heeft u een Dat is werkelijk een verrassing, Marion. Ja. Hoe gaat het thuis, meneer Nervant? Allemaal gezond. Hoewel we een moeilijke tijd achter de rug hebben. Ik ja? mijn moeder, is in november gestorven. Ach. Jaap is nog over geweest voor de begrafenis. Hij zat in Normandië. Nu maakt hij een reis door Egypte. Hij vraagt hem, ik was naar jou in zijn brieven. Als u hem schrijft, zegt u hem dan dat ik hem een even groot geluk toewens als ik zelf dit jaar heb gevonden. De bouw van de nieuwe tuinfluiter die aan de stille landweg zou verrijzen werd met kracht ter hand genomen. Het huis werd afgebouwd en ingericht. Toen brak de dag aan waarop het huwelijk werd ingezegend in dezelfde dorpskerk waar hij Rennie aangenomen en daarna Inge gedoopt werd. Aan het eind van mijn prediking wil ik toch gaarne in alle oprechtheid haar gedenken die niet meer onder ons is. Het zou van weinig respect voor de overledene getuigen wanneer wij haar in deze dienst zouden verzwijgen. De Pruid van vanmorgen mag haar plaats in dit gezin innemen in de wetenschap dat ze niet alleen een vrouw voor haar man maar ook een moeder voor Inge mag zijn. Voorwaar een grote gave en een minstens even grote opgave. Onze tekst voor deze morgen is niet alleen voor de twee mensen die elkander nu trouw gaan beloven van toepassing, maar evenzeer voor dit nu weer volledig geworden gezin. Aanvaard elkander gelijk Christus u aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Amen. Wij willen nu overgaan tot de bevestiging en inzegening van het huwelijk van Reinier van Herenwaarden en Marion Verkerk. Mag ik u beiden thans verzoeken op te willen staan van uw plaats? En wilt u elkander de rechterhand geven? Reinier van Herenwaarden... Bevestigt gij hier voor God en zijn gemeente dat gij ge genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Marian Verkerk? En belooft gij haar dat gij haar nimmer wilt verlaten, dat gij haar wilt liefhebben en getrouw onderhouden in voorspoed en in tegenspoed? in blijde en in droeve dagen, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheidt. Dat geheilig met haar wilt leven, haar trouwblijvende in alle dingen, in overeenstemming met het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat wil ik. Dat God u verhoren en u helpen zij. Zo wilt dan nu deze ring aan de vinger van uw vrouw schuiven en zeggen, ik wil u trouw blijven tot de dood. Ik wil u trouw blijven tot de dood. Zo geeft elkander thans weer de rechterhand. Marion verkerk. Bevestigt gij hier voor God en zijn gemeente, dat gij ge genomen hebt en neemt tot uw wettige man Reinier van Heerwaarden. En belooft ge hem dat ge hem nimmer wilt verlaten, dat ge hem wilt liefhebben en dienen,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 dat gij getrouwd zijt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo dan wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Zo wilt dan nu neerknielen. En de God aller genade die u in zijn grote liefde geroepen heeft tot deze heilige staat des huwelijks, Bevestige u in rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. is mij een voorrecht om u namens de kerkenraad van deze gemeente de huwelijksbijbel te mogen aanbieden. Het woord huwelijksbijbel is eigenlijk alleen maar een akelig woord omdat het een herinnering is aan het huwelijk. Vandaar dat veel mensen net zo goed de kaft als de bijbel zelf in de kast konden zetten ik wil u de bijbel aanbieden als gezinsbijbel en ik hoop van ganser harte dat u beiden de zelftucht zult weten op te brengen om in dit jachtige leven van deze tijd toch de gelegenheid te vinden om smorgens of s'avonds maar het liefst als ieder erbij is in het gezin de Bijbel te lezen. Gods woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. Aan wie ik de Bijbel mag overdragen, dat weet ik niet. Ik geef hem maar aan u beiden. Dank u. Na de trouwdienst vertrokken Marion en mijn vader op huwelijksreis. Naar Italië. De zon? Schijnt de dus zon. Oh, je bent al wakker. Je bent wakker en.. Uh... <laughs> ja, die wel een beetje expres. Uh, Ga jij slapen? Oh, zo diep. Hey, jij ja. ja, ook. Mm -hmm. In de zon, ja? Mm -hmm. Oh, heerlijk. Daar staan we op het Ja, hier. Mm, een mooie dag. Oh, wat zijn we rijk. Mm. Ik ben zo gelukkig. Zijn we rijk, eigenlijk? Hoe doe je, je, je nou? In ja. geld? Ja. Hm. Nee, zeg eens. Hm, dat je je beter kunnen informeren, vlak voordat je je jaar wordt gaf. <laughs> Dat had ik ook gegeven. al oh, oh, liep je met, met, met kleren langs langs. De Liever schoenveelters voor mij. Wacht, dat is ook goed. Nee, maar zeg eens. Je hebt me nog geen antwoord gegeven. waarom hm? wil je het weten Nou, kijk. Ja, wat ik me toch afvraag, hè, dat... Uh, Zo'n kasteel, hè. Dat... Ik heb wel eens gelezen dat, dat die kastelen eigenlijk helemaal niet rendabel meer zijn. Hè? Nou, en op het Huis van Herenwaarde wordt, wordt zo'n grote staat gevoerd. Toch? Zo. Ik geloof hm. dat je me na één dag huwelijk al door hebt. Nee, maar ik bedoel. Ja? Dus daarom werk je zo hard op de fabriek? Ja. Ah. En jouw moeder heeft er helemaal geen vermoeden van, van? Nee, niet in het minst. Ja, dat kan toch niet? Ik bedoel, maar ze zou toch op zijn minst ja, een beetje kunnen bezuinigen? Dus, ik bedoel, kamers vol ideeën en, een, en een twintig man personeel. Ja, wat moet toch? ik dan? Wat moet ik dan? Ik kan dat toch, toch niet allemaal afnemen? He? Nou, maak je dan nou maar geen zorgen. We hebben voorlopig. Geld genoeg. Ja, maar het gaat me niet om het geld, Reinier. Ja. Wat kan mij dat geld schelen? Het gaat me om, om principiële dingen. Ik, ik, ik kan het niet verdragen dat, dat, dat ze jouw levenswerk zo, zo kleineren en, en al dat gesneer. Wat maakt? Dat maakt me echt wild. Wil jij maar wild. Wil jij maar lekker wild. Mm. Kom maar, ik tem je. Ik tem je. Kom maar. Hm? Niet lang na hun verrukkelijke huwelijksreis raakte Marion in verwachting. Het enige dat Marion bleef kwellen, kort voor haar kindje werd geboren, was de wrok die ze koesterde tegen haar schoonmoeder. Voorzichtig, kind. In jouw toestand. Het oh, gaat heel goed, mama. Ik, ik hoorde u spelen. Dat doe ik af en toe. Het klonk erg mooi. Ik speel meestal als ik alleen ben. En u bent vaak alleen. Wat kan een oud mens anders doen? Hm. Ik, euh, ik kwam u uitnodigen. Ik, ik wilde vragen of u de rest van de dag bij ons wilt doorbrengen. Kind. Nu. Tim? Dat zou ik erg prettig vinden. En Inge, Inge ook. Nou, dat is wel een verrassing. Ik had er helemaal niet op gerekend dat ik nog zo uitga. Maar doet u het? Hoe zou ik zo'n aardige uitnodiging kunnen weigeren? Rijn hier? Ja? Kom eens. Wat is het? Ik heb een verrassing voor je. Waar? Kijk eens wie er is in de kamer. Ik heb gewonnen! Ik heb je altijd gewonnen. je moeder. Knap hoor. Zo, hij zo Ik heb haar wel moeten halen. ja. ga Doe maar. Ja. Ze blijft nog eten ook. <laughs> fantastisch. Mm. Mm. Mm. Dus als ik het goed begrijp, dan heeft mijn vrouw haar Steven nekje eindelijk gebogen. Hm? Nou, ik begreep opeens wat je bedoelde. Zij is alleen en nou, wij zijn zo gelukkig. Hm. Hm? Ja. Maar ben je niet bang dat er een dag komt waarop ze weer iets zegt dat je ergernis opwekt? Hm? Ja, ze zal ongetwijfeld weer een keer iets doen dat je gevoel van rechtvaardigheid kwetst, uh, Barmhartigheid bovenrecht. Je weet toch wie ons dat voor deed? Ja. Mm. Kom, laten we naar binnen gaan. Ja. In de laatste week van juni was het eindelijk zover. schenk van God hmm. voor ons allebei. Hmm. Nou, ik ben nou een beetje te slapen. Hmm. Je hebt zo hard gewerkt. Hmm, slapen kan altijd nog. Oh, ik ben zo ontzettend dankbaar.